Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen, Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Robbo, Leonard Joost, Bernhard Robbe en Ben Loon. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben twee gasten, namelijk Trix Vissers en Gerard de Groot. Dankjewel Els. En met eh, Trix gaan we na ons rondje, wat was er allemaal in het nieuws, praten over eh, sociale activering. Over het platform Minima Goorle. Trix is daar voorzitter van geworden. We hebben Trix ook wel een andere hoedanigheid hier in de kring gehad. Ja, goed. En met Gerard de Groot gaan we praten over, Els, als jij dat nou eens zegt. Oh, over... Ah, zeg het zelf maar, kan jij mooi. Dat ik met mijn ben ja. en dat ik toch een leuke baan heb gehad. En hoe die twee in elkaar overgaan. Precies. Ja. Goed, er goed. er op stapel staat misschien. hè. Ik weet alvast één ding, want dat heb je zelf verklapt. Oh. <laughs> en dat ene ding is een verhaal voor het publieke debat. Een verhaal voor het publieke debat. Dus dat is ook leuk. Hè? Ja. Lijkt me leuk om te doen. Dat is een goede transitie. Ja. Nou. Ik heb twee nieuwtjes. Ja, wat heb jij voor nieuws? Nou, het eerste is niet echt goorlis, maar ik vond het toch wel eens leuk om te vertellen. Het stond in allerlei huis-aan-huisbladen. En dat gaat over uh, Books for Life op de universiteit. Het schijnt een, nog, die schijnen nogal heel veel boeken te hebben. En daar werken allemaal vrijwilligers, onder andere onze oude bibliothecaris van deze bibliotheek, Marijke van Veen. En die beheren en verkopen die boeken voor een goed doel. En ze zijn nu, ja, in een beetje weer in de... Ze bestaan nu acht jaar, meen ik, en zijn nu bezig om uh, een beetje reclame te maken... En ja, veel boeken te verkopen natuurlijk. Ik ben er nog nooit geweest. Ik wist ook niet van die goede doelen en books for life. Voor mij was het dus ook echt een nieuwtje. Ik wist wel van de universiteitsbibliotheek, maar ik had er dit niet bij gedacht. Dus ik zal daar zeker eens heen gaan. Misschien gaat onze vaste medewerkster tot 1 januari, Chris Herkes... die vanuit de bibliotheek hier maar kwam, daar ook wel werken. Dus ik vond dat wel leuk. Het is iedere dag open van 10 tot 5... Ingebouwd C. Dus iedereen die daar naartoe wil gaan, die is van harte welkom, denk ik. Dan heb ik ook in een paar kranten gelezen, goorlen op de kaart. Ja, ja, ja. Ze hebben, dat vonden ze heel veel, ik vond niet zoveel, 25 reacties gekregen op aanmeldingen. Want mm. de bedoeling is dat clubs zich aanmelden en dan een prijs krijgen. Nou, ze hebben er vier uitgezocht kindervakantiewerk, het erfgoeddepot... wat leuk is, ben jij er wel eens geweest? Het is een riel, als je nog eens een tochtje wil maken naar Riel... een oude boerenschuur, als je de weg afkomt... je botst tegen het eind rechts. Het is heel gezellig en leuk om te zien. Het Thomashuis, die mensen van Thomashuis... hebben we ook wel eens in de uitzending gehad hebben... Dat ja. echtpaar wat hun huis openstelt voor gehandicapte kinderen. En het dierenparkje bij mm -hmm. Elisabeth... Nou, je kunt daarop reageren. Dat moet voor de 29ste. Ik heb het vanmiddag gedaan. 29 januari? Ja, en dan ze, kun je mailen naar info... Ik zeg altijd nog apenstaartje. goorleopdekaart.nl En dan kun je je stem uitbrengen. Ik heb mijn stem uitgebracht op het kindervakantiewerk. Dus daar wil ik ook gelijk even reclame voor maken. Mm. Ah. Dat vind ik wel een goed doel, weet je niet? Nou, ik vind het dierenparkje bij Elisabeth ook een heel goed doel. Oké. Okay. Ja. Nou, vind, dan dat ga jij Ik, even, ik vind komt. dat ook een uh, goed doel. Uh, ik denk dat, uh, dat die anderen zich wel bedruipen Oh. Nou, ik vind het alle vier goede doelen, maar je mag er maar eentje kiezen, denk ik. Je ja, wel. je mag er maar ja, ja, ja, kiezen, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. ja. of je moet jouw vrouw Marianne vragen om op... <laughs> op de andere te kiezen, hè, dat zou kunnen. Nou, dat waren mijn nietjes, dus ik zeg het nog eventjes voor iedereen die vanavond of morgenochtend zijn best wil doen op zijn computer. Info-apenstaartje op de kaart.nl. En het moet voor de 29e. Dus ik zou zeggen, maak haast. En doe een keuze uit vier Hoe zal ik ze nog één keer goede, noemen? Noem ze nog maar een keer. Nou, het kindervakantiewerk, het erfgoeddepot in Riel. Ik weet niet of iemand weet wat het is, maar daar zijn allemaal... Uh, ja, spulletjes verzameld over eigenlijk het beste nabij van Lelen. En daar kan je aankomen, daar kun je je aanzitten, je kunt er een kopje koffie drinken. En wordt wat over verteld, dat is leuk. Thomas Huis, dat is het huis met het echtpaar met de gehandicapte kinderen. En het dierenparkje bij Elisabeth, waar twee van onze gasten in ieder geval de voorkeur drie denk, van onze ik gasten. Ik nou, dus ik ben helemaal alleen okay. voor het kindervakantiewerk. Maar jullie hebben nog niet gestemd. Nee, dat is waar. Dus misschien dat is word ik dat toch nog de winnaar. Maar de tweede helft? Doen we vanavond. <laughs> dat waren mijn nieuwtjes. Dat uh, was jouw nieuwtje. Uh, ja, inderdaad, uh, weinig in, het, uh, regionale, in de regionale media over, over Goorland. Ik vond wel uh, vandaag in een landelijke krant. Uh, een bericht dat ook voor Goorlen interessant moet zijn, meer financiële ruimte voor lagere overheid. Uh, wij uh, hebben hier wel eens een keer uh, de wethouder van financiën in onze kring en die, uh, die krijgt de, de eindjes aardig aan elkaar geknoopt daar niet van. Maar dat gaat natuurlijk altijd uh, ten uh, koste van grote kortingen. Uh, en dan is altijd het verhaal dat, dat uh, de overheid uh, uh, kortingen oplegt aan de lage overheden, generieke kortingen. Nou, daar gaat uh, de overheid van afzien om uh, de gemeenten, dat zijn dus de provincies en de gemeenten, wat, wat meer ruimte te geven om de dingen te doen die ze moeten doen. Maar waar gaan ze nou van afzien, van de generieke ja, van korting, die kortingen? of van totale korting? Nee, van die, uh, van, tenminste, als ik dat goed begrijp, hè, dat, dat is... Uh, wat ik begrepen heb, is dat er een miljard gekort wordt op gemeentes en lagere Ja, 1,2 miljard. Nou, maar misschien wordt er niet meer tussendoor nog een keertje extra gekort. Ja, ja, ja. Niet extra. Ik dus, ben bang dat je iets te optimistisch bent. Ja, ben ik te optimistisch? Denk ik, denk ik. Ik vrees het al, daarom vroeg ik even na. Want daar gaat mijn nieuwtje de over. De kop is meer financiële ruimte voor lagere overheid. Zou de NOC het ook verkeerd begrepen hebben? Ongetwijfeld. Oh. <laughs> Ja, maar dan moeten we echt bij Gerhard de groot zijn. En dan en dat doen we uh, straks. steek ik mijn armen in de lucht. En dan uh, zal ik hier verder het zwijgen over doen. Misschien wordt er iets meer ruimte gegeven dat je het niet met een. Hoe heet dat? Ja. Een, een doelbestemming. Hoe heet dat nou? Dat heeft een term. Doeluitkering. Doeluitkering, Doeluitkering hoeft te besteden, dat daar de ruimte in zit. Maar dat zullen we straks vast van jou horen. Goed. Eens kijken, doen jullie ook mee, Gerat? Nou, ja, mijn nieuwtje gaat over wat ik denk dat toch een stukje bezuiniging is. Ik, ik, ik zei net al, ik ben met pensioen, maar ik fietste vroeger altijd naar mijn werk. En ik wist precies wanneer ik Tilburg in reed met fiets. Want met dit weer was dat niet te doen. En nu begrijp ik van mijn dochter dat het omgekeerd is. Zij ziet weer wanneer ze gore inkomt, maar niet omdat het beter is... maar omdat het nu slechter is ja, dan in Tilburg. Beter. Ja. Dus denk ik, als er meer financiële ruimte is, gemeente, doe daar wat aan... Mm -hmm. En ik ben net hier naartoe gekomen door de Hovel. En ik zou zeggen, winkelcentrum, jullie hebben het al moeilijk. Huurt nou gewoon een mannetje in voor een paar uur. Om daar ook eens een beetje met een goede bezem doorheen te gaan. Ja, want waar niet geruimd is, daar, daar, daar, daar kun je niet doorheen. Hè? Nee, ik was nee. van de week in de winkel en daar zeiden ze al, ja, oude vrouwtjes. En die denkt dat ik in de categorie oude mannetjes hoor. Maar dat durfde hij niet te zeggen. Die komen niet meer, nee, er is want dat is te ook. gevaarlijk en ik, dat is natuurlijk ook. Ja, ik ben vandaag al bijna twee keer om een gat geleerd omdat ik mijn spijkertjes bij Hij de HEMA, ja. mag weer niet, maar bij een winkel kun je ja. van die leuke <laughs> rubber spulletjes kopen die je zo om je schoen kan haken. Vijf eurotjes misschien? Nou ja. iets meer, iets bijna meer. het dubbele. O, o, ja. En daar zitten spijkertjes onder en daar kan je heel goed mee lopen. Maar als je die niet aandoet, ja, ik, vandaar ben ik bijna twee keer ter aarde gestort. Oh, je moet die dingen echt aandoen, ja. ja. Nou, daarom ben ik blij dat dit geen televisieuitzending is en dat ik mijn voeten goed onder de tafel kan nee, houden. Want dat ziet niet uit, van die stevige schoenen die ik aan heb, maar eh, dat scheelt wel een heel stuk. Ja, ja. Nou ja. Je moet wel een beetje profiel onder je zolen hebben. Hè? Ja. ja, dat kun je ook precies zien hier waar ik gelopen heb. <laughs> Uh, dat was het keer. Uh, ja. Trix, doe je ook mee? Nou, ik zou wel mee willen doen, maar ik heb geen nieuwtje voor je, dus dat zal een beetje moeilijk worden. Ja, want dit is het rondje nieuwtjes. Dus dus ja, dat is uh, dan, wordt een uh, beetje nou, dan, dan zijn we klaar met onze nieuwtjes. Dan gaan we gewoon naar onze onderwerpen. En we beginnen bij Trix, We beginnen je net, bij Trix. Ja, is dat goed. zei jij net. Oh, nou ja. ja, dat is. Uh... Even kijken. Trix, we uh, kennen jou vooral van het contour, geloof ik. Hè? Uh, het was toen ik daar nog was, was het Antenne de twerren. Antenne ja, de twerren, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En ja, ja. het is nu per 1 januari. is het coördineerde, coördineerde je het vrijwilligerswerk, hè? Ja, het was een coördinator en een makelaar maatschappelijke stage deed ik mm -hmm. daar, dat klopt. Mm -hmm. En dat is ja. afgeschaft, hè, die maatschappelijke stage. Is dat nog, zo? Niet, uh, nog niet officieel, maar het gaat er wel weer uit, ja. Ja, ja. hebben ze net iets op poten ja. te racen. Ja, ik vind het net ermee. een beetje te werken, een hoop geld in geïnvesteerd en nu is het eigenlijk alweer uh, van de baan, hè? Ja. ja. Over een wie jaar. heeft dat nou eigenlijk afgeschaft? Is dat een, een Tweede Kamer, beslissing in de, de, de Tweede Kamer? De was uh, tegen de maatschappelijke stage. Dat oh ja? Oh, ja. Zo'n idiot ja. Mag ik eigenlijk niet zeggen, misschien? Nog? Jawel, Tuurwel. hier mag alles gezegd worden. Nou, Tuurlijk wel. Ah. Maar waarom waren ze daar tegen? Nou, ik weet dat Dijsselbloem teken was in ieder geval. Dat was al lang zo. En nu, aangezien de P van Aarde er natuurlijk ook bij zit, denk ik dat dat een van de doorslaggevende factoren is geweest. Oh, dat is een maatregel van het nieuwe kabinet? Ja, ja van ja. het nieuwe kabinet. Ik heb het nog niet woest lang geleden. Nee, het is van het nieuwe kabinet. Ja. Ja. Ja. Ja, Dijsselbloem van, nee, grote veranderingen doen we niet meer. Er moet rust komen in het onderwijs. Dus wat doe je dan? Toch je eigen hobby's maar weer doorvoeren. En dan maar weer iets afschaffen of aanpassen of invoeren. Nou, denk ik persoonlijk dat het wel rust geeft in het onderwijs om het af te schaffen. Het klinkt een beetje vreemd omdat ik het zelf heb moeten doen als makelaar uh, voor de stages. Maar het geeft wel onrust op de scholen. Dus ja, jij kunt er uh, zo'n beetje uh, met, een, met een deskundig oog op, op uh, terugzien. Uh, is het voor jou een beetje een mislukte toestand geweest, die, die maatschappelijke stage? Nou, ik vind als je uh, jaren investeert, niet alleen door mij, maar al die mensen voor mij al die het opgezet hebben landelijk natuurlijk. En het wordt dan eigenlijk zo van tafel geveegd, dan is het wel een mislukte... Missie. Het, het, het wordt pas in het schooljaar 2013-2014 officieel ingevoerd, en dan is het eigenlijk alweer mm. weg. Dus dat ja. is nou een, een, een. Nou, dat, dat is nieuws. dus eigenlijk iets serieus geprobeerd. Nou, het loopt al jaren, maar het zijn allemaal pilots, het is een ja, aanloopperiode pilots, ja. en ja. kinderen zijn al wel verplicht overigens om het te doen op school, maar officieel is het nog niet iets oh ja, ik heb uh, een aantal jaren maatschappelijke stages begeleid op, op mijn werk, uh, daar kwamen ze van, van een college uit uh, het en, en daar, uh, ja, ik, ik dacht zoals ik dat zelf kon bekijken dat het toch wel, uh, wel aardig ging, maar... Nou ja, het is al teruggebracht naar 30 uur. En dan mag dat nog verspreid over verschillende jaren. Dus wat ik hier wel hoorde bij organisaties... is dat de kinderen zijn net binnen. En dan weten ze net een beetje de werk. En dan zijn ze weer weg. En dan komen de volgende kinderen weer. Dus dan kan het best ja, wel een belasting zijn. Ja, Kan het een belasting het zijn. En eerst is het al heel moeilijk. Om, ik heb één nichtje die heel... Kwiek en, en slim en weet ik wat is. Maar die is heel klein en mager. Dus ik kwam die ergens binnen dachten ze, er komt een kind van negen. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat was ook alweer moeilijk. Ja. Nee, ik ja. heb dat in veel ontwikkelingslanden gezien. Maar daar praat je gauw over één tot drie maanden. Ja, ja dat is anders. echt heel belangrijk uh, ja. gevonden. Ja. Om, ja. om dat te doen op maal vast ja. tijdens je opleiding te leren. Ja, maar een beroepstage uh, is wel uh, anders dan, dan een maatschappelijke stage. Ja. Dat is echt compleet anders. Nee, maar... Nou, uh, dan heb je het bijvoorbeeld erover, een, een club waar ik geweest ben, daar werden studenten gestuurd naar een uh, huis van uh, de zusters van Maria Theresa. Om een businessplan te oh ja. maken van hoe kunnen ze mm -hmm. dat nu structureel goed gefinancierd krijgen. En dat was voor hun een maatschappelijke stage. Ja, dus een goed doel, dus ze kregen daar geen ja. enkele financiële tegemoetkoming in. Telde telden wel uh, voor hun werk mee, maar de regie lag in handen van de opdrachtgever. In dit geval de zusters. Mm -hmm. Die aan het einde moeten zeggen, hier kunnen we iets mee. En ze konden er ook iets mee. Ja. ja, ja. Als voorbeeld. Ja, nee, maar dan is, het, dan is het heel goed. Maar dit zijn natuurlijk vrij jonge mensen. Ja. 15, 16 jaar. Sommige scholen ja, al ja, jonger. Ja, dat ja, het op school mag. Die kinderen zijn echt nog heel jong. Ja. Want, uh, maar okay, voor ja. een beroepsoriëntatie, vroegtijdig, dat is dat ook niet slecht. Hè? Ik heb vandaag, dat was een instromer. Die, die uh, moest ik zo'n een uurtje meenemen. En die uh, fijn ik heb verteld over, over uh, de gang van zaken daar in het verzorgingshuis en hoe het. Nou, over mijn werk ook. En, maar uh, toen heb ik ook uh, gevraagd naar, naar haar uh, curriculum. En dat bleek ze een HAO gedaan te hebben. Uh, ...commercieel administratief, maar goed, daar had ze een jaartje in gewerkt om erachter te komen dat dat ze helemaal niet commercieel was. Dus, dus daar hield ze mee op en toen is ze binnenhuisarchitectuur gaan studeren. Toen ze daarmee klaar was, toen kwam ze tot ontdekking dat, dat er geen binnenhuisarchitectuur meer gedaan wordt in, in de crisis, in de huidige crisis. Die ging zich dus nauw oriënteren op, op de zorg... Ja, ze dus zag een ja, vreselijk jeugdig uit, ook weer zo'n type. En, maar ik dacht intussen, ja, piep ben je. Ook in de zorg. Piep bij je niet meer. En uh, toen vroeg ik, uh, hoe oud ben je? Nou, dat was een 29 jaar. Nou ja, daar keek ik toch ook weer even van op, want, want ik had al een stuk jonger geschat. Maar uh, toch 29 jaar. En als maar zoekende. Ja, uh, zoekende zoekende ja. naar, naar uh, nou ja, waar is dan nou eigenlijk uh, mijn plaats en wat is voor mij zinvol werk? Nou, nou gaat ze zich dus oriënteren in, in de zorg. En daar komt ook al crisis om. Gaan ja. ze er ook met ja. bosjes uit. Ja, <laughs> ja. ja. Dus. Maar beroepstage of een snuffelstage... wat middelbare scholen wel doen... dat is iets anders eigenlijk. Die maatschappelijke stages. Sommigen kunnen echt iets kiezen wat ze ook echt leuk vinden om te doen. Maar je hebt er natuurlijk ook een aantal... die moeten gewoon een stageplek hebben... want anders mogen ze niet over... Was ooit de bedoeling, tenminste. Dus die worden dan ergens ondergebracht. Nou ja, dan kun je eigenlijk wel voorstellen hoe dat, dat in sommige gevallen gaat. Overigens zijn ook hele goed gelukte stages, hè, uiteraard. Mm -hmm. Maar over het algemeen is dat natuurlijk anders dan een, een, een beroepsgerichte stage. Ja, ja. ja. maar, maar nou, goed. In, in het armoedeplatform. Nu, nu het is het uh, platform... platform Minima goolen. Ja. Platform Minima goolen Het bestaat geloof ik ook al uh, enige jaren. Hè? Dat bestaat al een hele tijd. Ja, ja. ja al een hele tijd. Eerst heette ja, het anders, zoals ja. Tienus uh, dat natuurlijk ook zegt. Um, Tienus van Sam, ik was de voorzitter, die is gestopt en ik uh, mag hem nu, te, uh, nu opvolgen. Um, zal niet meevallen. Tienus is natuurlijk een man die heel, heel erg veel weet uh, daarover. Um, maar het bestaat al een aantal jaren, dat klopt. Is dat uh, ontstaan als, uh, als een WAO-groep of is dat weer iets anders? Nou, Het is al heel oud. Het is al heel oud. Ja, het is al Ik heel weet oud. niet precies wanneer, maar... 15, 20 Ja, 15 ja, jaar ja, kan ja. goed zo zijn. Ja, als ja. Dus zo ongeveer. ja heel oud heel langs is het dan. Ja, heel oud is het en uh, ja, dat, uh, dat platform, we hebben dat artikel uh, kunnen lezen in Goordels Belang, uh, doet veel voor de belangen uiteraard van, van uh, minima. Ja. Uh, voor uh, werklozen, voor ouderen, vooral voor oudere werklozen. Nee hoor. Nee. nee, voor alle mensen die uh, van een bijstandsuitkering rond moeten zien ja. te komen. Of zelfs, je hebt ook mensen die er net boven zitten... die misschien nog wel meer armoede hebben dan uh, iemand in de bijstand. Maar het is echt voor mensen met een hele smalle beurs. Dus mm -hmm. het maakt niet uit welke leeftijd. Als je mensen hebt, bijvoorbeeld waar we het straks even over hadden... over uh, de statushouders hier. Dat zijn jonge mensen die hè, uit uh, Somalië of wat voor landen dan ook komen. Die mensen hebben natuurlijk ook geen inkomen. Dat zijn vaak hele jonge mensen nog... Of, of dertigers of zo. Dus dat maakt niet uit. En je ziet in deze tijd ook wel dat het steeds erg wordt. Ook jongere mensen. Want veel mensen raken hun baan kwijt. Zitten met hoge uh, hypotheeklasten en vaste lasten. En ja, dat gaat van kwaad tot erger. Dus die, die groep breidt zich ook steeds verder uit. Eigenlijk. Uh -huh. ja. En daar, daar is uh, een van de belangrijke uh, dingen. Uh, sociale activering. Om, om die, die, uh, die technische termen te gebruiken. Ja, de sociale activering is eigenlijk meer dat mensen die je uh, natuurlijk niet... Uh, niet zo'n ruim budget hebben... die zijn ook vaak uh, niet meer in de mogelijkheid... om eruit te gaan. Om lid te worden van een club. Of uh, le leuke dingen te doen zoals wij dan vinden... dat het leuke dingen zijn. En die mensen die trekken zich steeds verder terug. Kunnen niet meer meedoen met de rest. Vandaar dat het buiten het vinden van een baan... ook belangrijk is dat ze ook nog sociaal... Uh, ja, een aantrekkelijk leven kunnen leiden. Om het mm -hmm. zomaar te stellen. Ja. Ja. Uh, ja, je bent er pas bij. hè? ja. Ja. Mag ik nog een ja. vraag stellen over, dat was nou die sociaal actie, maar wat ik me de laatste tijd afvraag, want, en ik haak in op wat jij zelf zei, mensen die net boven die bijstand ja. zitten, ja die hebben het vaak veel ellendiger. Hè. Ja, die hebben het zo ook ken ik ook. Hebben, die hebben, die, ik ken iemand bijvoorbeeld, die zit er zeven euro boven, krijgt geen vrijstelling van gemeentelijke nee. belastingen en en en. Dus die zit er eigenlijk veel behoorder voor. Ja. Doen jullie daar ook wat aan, zo'n platform? Nou, in feite zijn wij echt voor de minima, dus dat zijn vaak toch bijstandsmensen ja. natuurlijk. Maar het wil niet zeggen alle stukken die nieuwe beleidsstukken van de gemeente. Dan wordt er advies gevraagd aan het platform. Overigens geven we ook ongevraagd advies of onze mening als, als er iets is. En we gaan ook wel van mensen die net boven de bijstandsnorm zitten, uiteraard. En het, ik moet eerlijk zeggen, het college is hier ook heel meegaand wel voor mensen met de minima. Die zitten natuurlijk ook met handen en voeten gebonden. Ja, maar absoluut. ik moet wel zeggen dat dingen die kunnen, die doen ze ook wel voor de mensen hier in de gemeente. Ja. Ja. Dus het is niet een heel rigide beleid, zal ik maar zeggen. Nee, nee als je nu hier de nieuwe wet uh, ziet, die, die verzamelverordening die nu zo speelt, die uh, volgende week in de raad komt... Natuurlijk ze krijgen ze van bovenaf natuurlijk regels opgelegd. Daar kunnen ze ook geen kant mee op. Maar daarnaast zijn er vaak dingen dat ze zelf nog wat kunnen bepalen. Ja, daar kan ook niet alles in. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ze toch wel meedenkend zijn... om het voor de mensen toch nog een beetje behapbaar te maken. Trix, mm hier -hmm. ja. citaat. Ik ben coördinator geweest van het steunpunt vrijwilligerswerk van Antenne, later Contour. Verder ben ik de laatste twee jaar in de politiek actief... En volg het werk van bijvoorbeeld de commissie Welzijn op de voet. Uh, wat is jouw politieke achtergrond? Dat is niet helemaal correct wat er staat. Ik ben niet politiek actief, maar wel politiek geïnteresseerd. Oh, geïnteresseerd. En dat is iets anders dan actief. Dat je wil bent... niet zeggen, ik volg alle raadsvergaderingen bijna. Nou, ik volg de commissie Welzijn. Bespreek We ook wel eens stukken voor de commissie Welzijn voor degene van de partij waar mijn voorkeur ligt. Je bent uh, geen lid van een politieke partij? Jawel, dat ben ik. Dat mag je wel vertellen welke. Ja, dat strookt dat me... Nee, dat, Waarom dat, niet? Dat ja, weet ik niet, maar ik ja, zie het aan de gezicht. Nou ja, ja. Is dat het vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. In ieder geval niet van de Partij van de Arbeid. Dat heb ik al wel <laughs> gedestilleerd. Nee, maar het zou toch interessant zijn als je nou zegt, bijvoorbeeld van de VVD? Nou, ik denk dat je gewoon ja hoort van mij nu, hè. Dat wil je graag horen, denk ik. <laughs> Zodat ik nu ja zeg. Want ja, ik weet het gewoon echt niet. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik weet dat, het je, het, ik ik dat, dat je het wel weet, maar het is inderdaad de VVD, ja. Ja, ja. ja. ja nee, maar dat vind ik toch een interessante positie. Want uh, kijk, volgens onze schablones, die he, hanteer ik ook wel eens, zou ik denken, ja, je bent links, je bent bij de SP ja. of zo. Die, die, die, die, die maken zich vooral uh, uh, druk over de uh, minima. Niet? Dat klopt. Maar het is niet zo. En daar vind ik zelf, maar dat, dat vindt mijn partij ook. Uh, de VVD gaat wel ook voor de minima. Dat lijkt heel tegenstrijdig, maar dat is niet zo. Althans, naar mijn mening is dat niet zo. Nee, nee, nee ik hoor het uh, Johan Zwaans uh, uh, vaak al zeggen. Maar wij zijn tot, ook sociaal. Uh, dat, is, ja. uh, dat, is, uh, dat, dat zal hij dan ook zeggen. Ja, ja. Uh, wij zijn niet asociaal. Uh, nee, we hebben zijn... een bepaalde visie. Hoe de wereld de mensen in elkaar zit. Dat en, klopt. Ja, en, en, maar um... wij zijn ook sociaal en overigens vind ik dat het niet wil zeggen als je lid bent van een partij, dat je ook achter alles van je partij staat. Oh nee, nee, nee. Oh nee. Gelukkig nee. niet. Ja, de, de. Maar er stond vandaag een heel aardig stukje. Ik geloof vandaag in de Volkshand. Met vergelijkingen over eh, met name de Partij van de Arbeid VVD. ...van ja, wat er nou eigenlijk zoveel scheelde... ...waar ze elkaar wel en niet tegemoet zijn gekomen... Ja. ...nou, dat scheelt helemaal niet veel hoor. Want er zijn heel veel punten waar ze het van tevoren al, ja. al over eens waren. Ja. En uh, in een paar dingen heeft de Partij van de Arbeid weer wat eraf gekregen... ...en in de andere de VVD... ...maar op grond van de verkiezingsprogramma scheelde het helemaal niet zoveel. Ja. Dus, in die zin... Ja, nee, dat is... vond maar dit, het dit een lijkt heel tegenstrijdig, daarom... Ik dacht ik, zal ik dat nou wel zeggen? Nee, <laughs> Alhoewel heel veel nee, mensen zijn bij Ik zou veel me kunnen voorstellen weet. dat je vanuit, vanuit uh, ja, je politieke standpunt toch, toch uh, een andere benadering zou, zou kunnen uh, hebben van, van, van, van, uh, ja, van die groep waarvoor je dan staat, waar je voorzitter van bent van het ja. platform. Als ik bijvoorbeeld in het artikel lees dat. dat uh, ja, nou ja. Uh, die, uh, die, uh, die sociale wetten die, uh, die, uh, worden, op een laag, die worden afgebroken. Uh, je bent uh, sneller uh, ontslagen. Je, je bent eerder in de bijstand. Je bent eerder uh, in een tijd dat dat... Uh ja, dat het, dat het steeds moeilijker is om aan een baan te komen. En voor, voor ouderen, nou ja, uh, dus dat zijn allemaal de rare dingen dat, dat ze nou allemaal tegelijkertijd uh, plaatsvinden. Uh, dan zie ik dat, dat, uh, ja, dat, dat mensen dan gefrustreerd raken en, en boos en, en zich terugtrekken en, en, en naar de staat kijken. En dan denk ik, hé, hey, ja, naar de staat kijken, dat is eigenlijk niet uh, de geest van deze tijd. Uh, je, moet, je moet uit je stoel komen, je moet zelf iets doen. Ja, dat klopt ook zo. Maar weet je, ik denk um, welke partij dat nu ook uh, voor het zeggen zou hebben. We moeten nou eenmaal drastisch bezuinigen en ergens moet geld vandaan komen. Ik vraag me altijd af, wat zou een andere partij nou doen? Welke maatregelen zouden die opleggen? Daar worden ook een hele hoop mensen niet blij van. En ik, voor mijzelf pratend. En nogmaals, ik ben het lang niet altijd met de standpunten van mijn partij eens. Maar dat zal niemand met nee, zijn partij nee, zijn, denk nee, ik. Zeker niet. Ga ervoor dat mensen die het op dit moment toch slecht hebben. Deze mensen waar wij nu over praten, wil ik toch, ondanks dat ik dan uh, voor de VVD ben, wil ik proberen het voor die mensen zo aangenaam mogelijk te kunnen maken. Mm. En in de positie, die zal misschien niet altijd met, man, met mijn partij zitten. Stook, dat, dat zou best kunnen, zou kunnen. dat zou kunnen mm -hmm. gebeuren. Mm -hmm. En toch zal ik gaan voor de mensen waarvan ik weet dat ze het zo slecht hebben op dit moment. Mm -hmm. Komt misschien ook door de achterliggende dachten van het beroep van mijn man. Waardoor wij al heel lang met heel veel ellende van mensen te maken hebben gekregen. Waardoor ik misschien toch anders kijk tegen die zaken dan een gemiddelde. Ja, dat is heel kunnen. veel hoe waar je zelf dat in je, je eigen kunnen. leven mee geconfronteerd ja. wordt. Mm -hmm. hè? Ja. Wat, yes. uh, nou ja, dit, dit past uh, meer in het programma dat hierna komt in uw literatuur. Maar ik heb net uh, dat boek van, uh, van Thomas Rozenboom gelezen: uh, De Rode Loper. Daar, uh, daar, daar beschrijft hij de situatie van uh, medio uh, jaren 70. waarin twee jongens besluiten aan het eind van de middelbare school dat ze de bijstand ingaan. Uh, waarin uh, ja, gewoon vanzelfsprekend, dat begon toen toch eigenlijk vanzelfsprekend te worden. De hele middelbare schoolklasse die eindexamen deed naar het hoger onderwijs of naar de universiteit stroomde, zeiden zij, uh, nee, wij gaan in de bijstand. En, en hadden ze, en, ze nog recht op een woning ook? En, en ze, ze, ze zagen dat als, een, uh, ja, als, als uh, nou, een, een legitieme keuze. Wij gaan gewoon in de bijstand, klaar af. En, en, uh, uh, en dat, dat, dat lukte dan ook, dat, dat beschrijft hij. En ze hadden daar ook nog een mooie redenering bij. Van, want ja, goed, onze klasgenoten die, die gaan studeren, die, die, die kosten de staat een enorme hoop geld. En, en, en, en, en straks dan zijn ze afgestudeerd, krijgen ze een mooie banen. En dan, dan kost de burger ook weer een enorme hoop geld, omdat ze die hoge salaris zouden moeten betalen. En wij, op ons laag pitje, niet. We zijn eigenlijk veel voordeliger. Uh, Gerard, is dat een goede redenering? Nee, want ik wou een anekdote vertellen. <lacht> 40 jaar geleden hebben we ook een crisis gehad. De oliecrisis, ja, voor wie ja. zich dit nog ja. uh, kan herinneren. Ja, en de werkloosheid liep vreselijk op tot wel 3%, met name onder academici. Dus er was een speciaal programma, uh, tijdelijke arbeidsplaatsenregeling, gericht op langdurig werklozen. Die moesten een jaar werkloos zijn. Het programma had maar één probleem: er waren geen werkloze academici te vinden die een jaar werkloos waren. Behalve eentje. Ik was namelijk vier jaar studentenassistent geweest, en toen besloten dat het al wat tijd werd om af te studeren. En met enige overbrugging, uh, omdat ik wat vrijwilligerswerk was gedaan, was ik opeens een jaar werkloos. En jij kwam er voor aanmerking? En toen kwam ik zo ongeveer als enige in heel Brabant een aanmerking voor dat programma. Iedereen helemaal blij. Ja. De universiteit als ze iemand voor bijna nul in dienst konden nemen voor iets wat ze graag wilden mm. doen. Het arbeidsbureau toen nog, omdat ze weer een werkloze af konden schrijven. De gemeente, omdat ze iemand uit de uitkering uit konden schrijven. De ja. Tweede Kamer, omdat het programma een succes was. Nou, en Gerard, geen... omdat hij een baan had. Je vond. hebt iedereen gelukkig gemaakt, inclusief jezelf. Uh, een anekdote uit 40 ja, jaar geleden. Ja, ja, ja. Maar je nou. ziet, Ik doe mijn werk niet voor mezelf, maar voor anderen. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Maar nog terugkomend op jouw voorzitterschap van het armoedeplatform. Wat is nu. Platform wat staat er, minima, is het sorry, niet. platform Miri, Jij ja. ja, in Tilburg heet het Armoedeplatform. Uh, wat is, staat er nu bij jullie op de rol voor de, zeg maar het eerstkomende kwartaal? Zeg maar wat. Sowieso maar meer allemaal, bekendheid ja. geven aan het platform minima, want dat is veel te weinig bekend uh, in geworden. Bij de mensen die daar gebruik van zouden kunnen ja, maken, eigenlijk. en de verwijzers. Nou ja, eigenlijk vind ik wel voor heel goorlijk, want heel veel mensen weten eigenlijk nauwelijks van het bestaan af. Want er zitten natuurlijk een aantal organisaties in ja, de platform. er he? zijn een aantal participanten. Ja. Misschien moet je die maar eens noemen. Ja, onder andere Stichting Leergeld, waar steeds meer mensen een beroep op gaan doen. Stichting Leergeld. Stichting ja. Leergeld. De formulierenbrigade zit erin. De thuisadministratie zit erin. De KBO zit erin. Platform Vluchtelingen zit erin. Dus ja... Dat, dat is toch een overkoepeling. En, de, en mensen uit de, de doelgroep zelf. En die, als ik het even mag zeggen, die zoeken we eigenlijk nog een paar. Omdat die mensen natuurlijk de beste bron van informatie zijn. Omdat ze zelf met een uh, laag inkomen rond moeten komen. En wij komen om de zoveel tijd bij elkaar. En wij volgen natuurlijk op de voet wat er bij de gemeente gebeurt. Maar dat krijgen we ook aangereikt. Die verzamelverordening nu dan. Want dat is heel drastisch wat er nu staat te gebeuren. Uh, voor de mensen in de bijstand. En dat is het item van dit moment. Ja, wat staat er uit, te gebeuren? Uh, buiten dat uh, alles wordt aangescherpt... dat mensen die uh, ten onrecht een uitkering hebben gekregen... alles terug moeten betalen met daarop fikse boetes. En de nieuwe regel die daarbij is gekomen is de boete en dat is heel, drast, heel drastisch ik weet niet of iemand hier vorige week Semla heeft gezien waar Meijer was die zegt ook, dan moet ik even kijken overheid brengt veel mensen in financiële nood omdat niemand meer rekening met elkaar houdt UWV, Belastingdienst alles mag zomaar geld inhouden eigenlijk en ja mensen die gaan gewoon echt nou, Meijer zegt goede dingen maar wie houdt nog rekening met Meijer? nee ook dat, maar als je nu hebt uh, beslagvrije voet hoeft niet meer altijd uh, gehandhaafd te worden nou dan dan is ja, het einde. Zeg maar, ten onrechte in de bijstand, is dat niet een, een, een, een miskleunende fout van, van het ambtelijk apparaat? Nou ja, Je kunt nou, ook, ten je kunt ook uh, uh, bewust verkeerde informatie geven. Het ja, hoeft dat niet altijd, want dan van, krijg je wanneer is het bewust en wanneer is het niet bewust. Dat zal nog een hele lastige worden, denk ik. Maar ze hoeven dus ook geen rekening meer te houden dan met de beslagvrije voet. Dat sec nee, wordt dat afgeschaft? zijn ja. een aantal gevallen. Ja. Ja. En er nou. wordt bijvoorbeeld ook geen rekening gehouden of mensen al schulden hebben. Uh, of dat mensen een huurachterstand hebben. dan wordt zonder meer de huurtoeslag ingehouden. Maar er wordt ook niet nagekeken. Want die huurtoeslag wordt dan gebruikt om die huurschuld in te lopen. Ja. Maar ja, naar mijn mening, als je die toeslag niet krijgt, wordt die huurschuld alleen Allemaal maar groter, ja. denk ik. En als er dan ook nog eens dit soort beslagen opkomen of uitgingen... Dan ja, daar hou ik mijn hart vast, moet ik eerlijk zeggen. Wat dan en wat noem jij een recidive in dit geval? Dat is als je, als ik het even zo op mijn hoofd, binnen twee jaar echt met fraude dus ten onrecht een uitkering krijgt. En dan? Ja. ja. ja, ja. Dat, dat wordt een, gewoon een bestuurlijke boete. Je hebt natuurlijk verschillende, uh, uh, op verschillende manieren kun je ten onrecht een uitkering krijgen. En dat zal, wat ik net al zei, lastig worden. Wanneer doe je het expres en wanneer uh, mm -hmm. is ja. het prongelijk. Uh, ja, wist je het eigenlijk niet. ja. Hmm. Hoe, hoe gaan ze dat vaststellen dadelijk hè? Ja, ja. Nou, ja. Ja. dat dreigt dan ook iets te worden dat vroeger uh, al gespeeld heeft uh, bij bedrijven soms kan het uh, voordelig zijn om het strafrecht in te gaan dan. want dit, hier praat je over administratieve boetes waar je ook heel moeilijk nog uh, onderuit kunt en als je gewoon dan eigenlijk iets misdadigs doet dan ja. ben je opeens al dit soort boetes kwijt en kun je er financieel beter uitspringen en ja dan heb je wel een strafblad uh, maar dat moet je je toch ook niet voorstellen dat mensen dat soort wegen opgaan. En ik ken een advocaat van 40 jaar geleden die dat als een specialisme uh, had gemaakt om bedrijven, die dan, praat praatje over, veel grotere ja, uh, ja. bedragen, uh, die dan de weg van het strafrecht uh, opzochten. En daar kwamen bedrijven eigenlijk heel goedkoop uh, dan af, verhoudingsgewijs, omdat ja. directeuren in feite toen niet aansprakelijk uh, werden gesteld. Dus het bedrijf, ja, wat kun je het bedrijf aandoen? Ja, dat ja. moet opleggen. En die wordt dan kleiner dan wanneer het een administratief probleem was geweest. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan we maar maar dat moet helemaal niet te hard in de je microfoon je zijn. Dat zal als die die nee, oh, nee, oh. Nee, nee, nee, dat denk ik ook niet. Maar dit is wel een, uh, een zorgelijke situatie vind ik. Uh, als mensen bijvoorbeeld of een onrecht en WW krijgen. Dan, dan wordt alles ingehouden. Dan krijg je dus niks meer. Dan moet je naar de bijstand. Ja, en je gaat echt van kwaad tot erger. Er ja. dat, dat, dat, dat is eigenlijk geen uitweg meer. Nee. Die dus daar zal het platform... Uh... En wanneer komt dit inderdaad? Uh, volgende week dinsdag is straatsvergadering. Dus dat is spa spannend. Ja. ja. Maar ja, ze zullen natuurlijk heel veel van die dingen gewoon goed moeten keuren. Ze moeten niet. Loop. Want het zijn ja, er dat gewoon rijksmaatregelen, daar kan dat je dat niks zo. aan doen. Je nee. nee. Kunnen Je ja, moet de gemeente moet als je daar geen beslag ja. op ja. Ja. ja. Zullen we nu naar een muziekje gaan? Ja, dat Want is goed. naar Ben... Of ja. naar Ben. Ben, zullen we naar een muziekje gaan en dan ageren? Ja. Kan Trix ook meepraten? We gaan naar Nora Jones, Don't Know Why.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 Road along. Nora Jones en we zijn bezig met Goolse kringen. We hebben het eerste half uur gesproken met Trix Vissers, voorzitter, nieuwe voorzitter van Platform Minima... Je wilde nog even zeggen iets over de ondersteuning van het platform. Ja, gelukkig krijgen wij ook uh, professionele ondersteuning. En uh, hier is dat in geworden dan uh, door, uh, vanaf 1 januari, zoals het heet, Contour de Twern. En op dit moment is dat nog Frans van Bleterswijk. Die ondersteunt meerdere, ook platform gehandicapten bijvoorbeeld en de stuurgroep vluchtelingen. En dat is wel heel prettig, want je hebt dan toch iemand uh, bij je die uh, mee de stukken leest, mee kan kijken wat er bedoeld wordt, mee kan adviseren. Niet dwingend, maar wel... Uh, ja, dat is wel een prettige bekomstigheid, moet ik eerlijk ja. zeggen. Ja. Goed, dan uh, hebben we het verhaal ongeveer rond. En dan uh, gaan we met uh, Gerard, de praten. Gerard, ben je nou met pensioen? Ja. Je ziet er nog zo jong nee. uit, hè? Waar je, maar, dat maar, nee, mee. maar, maar uh, je de uit. laatste keer dat je, dat je hier was, werkte je door. Uh, maar je hebt ook doorgewerkt waarschijnlijk. Uh, nou, ik ben... Nou, je 65 ste Nee, ik ben nu bijna 65, dus oh. ik ben een jaartje eerder uh, gestopt. Ja, maar dat... ik kan je met een gerust hart vertellen, ik heb 42 jaar gewerkt. Oh. Dus, <laughs> dus ik ben jong begonnen. Uh, ja, ja, ja. Uh. Nee, want toen zei jij al dat je... Jij zei, je zou nog verder aan maar ja. Nee, toen heb jij ook gezegd dat je ja, ik wou tegen een eindstreep zat aan Al, het, al, al een tijdje over aan het nadenken. Ja. En toen ik gestopt ben, merkte ik... ...dat het toch wel een behoorlijk intensieve baan is geweest die ik gehad heb. Mm. Dus ik was wel moe. Ja. Ja. En nu niet meer. Nou, nee. kijk eens aan. Hoeveel kijk tijd zit ze. er inmiddels tussen? Uh, een maand of zeven. Een maand of zeven. Ja. Ja. En in die zeven maanden ben je uitgerust. Ja, en, en, uh, en andere dingen gaan doen. Ah uh, ja. ja dat, uh. Maar ook nog uh, wat dingen die doorlopen van, uh, van mijn werk... Uh, ik was met iemand al bezig over uh, met de oorsprong van, even voor degene die dat niet weten, ik ben directeur van het instituut voor ontwikkelingsvraagstukken. Ik moeten eerst vragen wat, wat die deed. Het instituut <laughs> voor ontwikkelingsvraagstukken. Ja, van de ja. universiteit hier in Tilburg mm -hmm. en dat richt zich dus op arme landen uh, en uh, dat werk wat vroeger ontwikkelingshulp heette, maar dat woord is ook al uit de boeken verdwenen, heeft een lange geschiedenis, zeg maar, direct na de Tweede Wereldoorlog. En we zijn nu met tweeën, iemand die bij de Europese Commissie in Brussel heeft gewerkt, die ook net met pensioen is, een artikel aan het schrijven, op een aantal onderdelen van wat is er nu veranderd en wat is het leerproces geweest bij de betrokkenen. En die heeft een overzicht gemaakt van het aantal termen dat in mijn, uh, mijn vakgebied uh, over die 60 jaar gebruikt uh, is. Gebruik is. Ja. En dat zijn er ongeveer 400. Oh ja? En dat zijn niet zomaar termen, maar dat zijn termen die ertoe doen. Grote woorden. zoals. noemen ze zijn? Corporate governance, uh, schuldenreductie, uh, uh, hm. dependencia, want we zijn ook meer uh, talig kolonialisme uh, en uh, antikolonialisme. ...onafhankelijkheid van, uh, van staten, uh, industrialiseren, internationale handel bevorderen... ...schuldenproblematiek, maar dan op het niveau van landen, maar ook van individuen... ...armoedebestrijding, structurele armoedebestrijding, duurzame armoedebestrijding. Hou <laughs> op! Uh, nee, nee, ik kan maar even door. Ik wil nou, dat, 400 horen. Dat ja, gaat yeah. dus acht pagina's door acht en dan, pagina's dan zit je er zelf naar te kijken en dan denk je... ...ik herken die woorden wel... Maar jeetje, zoveel hebben we er toch niet voor nodig om te beschrijven wat we doen, in feite is armoede bestrijden, want dat staat centraal, maar dan van, vanuit onderzoek en opleiding gezien is toch eigenlijk een heel, heel simpel begrip. Ja. Mensen is hebben het, te weinig geld om fatsoenlijk te kunnen leven. Ja, is het wat woord, woord doen. ontwikkelingshulp uh, in, die, uh, in die traditie, in die geschiedenis van, van het oudste woord of was daarvoor nog iets een andere benaming van... Uh, <laughs> Prachtig. Nou, uh, zoals Els al aankondigde, ga ik uh, eind volgende maand voor het genootschap voor het publieke debat een uh, verhaal vertellen. En dan ga ik terug naar de 17e eeuw. 17e eeuw? Ja. Mm -hmm. uh, en dan kun je het misschien vatten, maar dat ga ik daar verder uitwerken, want dat heeft wel wat tijd uh, nodig. Met iets als een beschavingsmissie. ioc mentaliteit VOC. VOC. IOC, ja. is, dat is, IOC is helemaal corrupt. <laughs> VOC, maar een klein beetje. <laughs> Dus daar moet je wel voorzichtig in, uh, in zijn. VOC mentaliteit. Ja. Uh, het onderliggende idee van hulp is helpt hulp. Uh, dus dat ja, is, ja. doe je er wat mee. Dus dat is verzelfstandiging. En, empowerment heet dat dan. wat we werken in het Engels. Uh, maar ook het onderliggende idee van wij zijn eigenlijk superieure wezens. En we weten het beter. En we moeten die arme mensen. Uh, die, de zwartjes in Afrika. Mm -hmm. moeten wij beschaving bijbrengen want onze beschaving is toch in ieder geval in zijn uitwerking ja. superieur wat en eigenlijk zijn we beter de wensen hadden we die gedachten maar nooit gedacht en ja. waren we maar nooit ja, aan begonnen ja, ja. Ja. Uh, ja dan had ik zonder werk gezeten ah. en dan had ik bij het platform uh, gekomen nee nee dat uh, zal ik tot het einde van mijn dagen volhouden dat het wel zin heeft uh, wat er gebeurt dat er ook veel geleerd is dat er vaak heel verkeerde beeldvorming uh, ontstaat, dat het ook ...in de toepassing heel lastig uh, is om het, uh, om het goed te doen. En dat daarin ook, en dat zie je als je er 400 woorden voor nodig hebt... ...om de ontwikkeling daarvan in te steekwoorden uh, te schetsen. Dat er dus ook heel veel disputen kunnen gaan op het niveau van, uh, van theologen die kunnen uitrekenen hoeveel engelen er op de punt van een naald uh, kunnen passen. Nou, dat soort geschriften zijn ook boek, boekenkasten vol. Oh, ja. Wij zijn meer gericht ook op empirische bevindingen oh. van, uh, van wat heeft nu uh, gewerkt. En wat is, wat is echt verschillend en niet, er is een ander woord voor om eenzelfde werkelijkheid mm -hmm. uh, te beschrijven. Maar dat blijkt toch behoorlijk lastig te zijn. Ja, maar goed, deze theoloog zal het niet hebben over hoeveel engelen er op een punt van de naald kunnen, maar bijvoorbeeld wel uh, het schot voor de boeg willen lossen dat, dat uh, die goede oude missionarissen met hun levenslange inzet, dat dat duurzaam was en, en dat die misschien uh, meer geholpen hebben, beter geholpen hebben dan, dan uh, de, de, de NGO's. Uh, zoals alles. Uh, Els ja, heeft mij wel eens daar, gezegd dat, uh, nu, ik, dat ik te genuanceerd kan <stikke> zijn soms. Wil je daar wat nuanceringen <stikke> bij zetten? Ja. Ik geef een voorbeeld. In, uh, ik heb in Kerala een, uh, een jaar of tien uh, gewerkt. En dat is in Zuid-India. En daar zijn Zwitserse paters. En die hebben daar prachtig werk uh, gedaan. In de zin van overdragen van technische kennis. Hoe maak ik dakpannen? Hoe maak ik sigaretten? Hoe maak ik bakstenen? En heel veel missionarissen hebben dat hebben gedaan. Het gedaan. Ik denk dat je Jan Claveau misschien wel ja, kent. Ja, Jan Claveau, ja. Die heeft dat in Congo mm -hmm. gedaan. Tegelijkertijd kom ik de laatste jaren weer in Oeganda. En daar lopen heel veel missionarisachtige types rond... die het prima vinden dat homo's opgehangen worden. Dus ook dat hangt samen met het werk... ...dat missionarissen uh, doen, dus zeg maar aan de ethische kant, de moraal kant. Dat zijn kant. die Amerikaanse evangelicals zeker? Die, uh... Nee, dat zijn ook Engelse Anglikanen. Ja? En uh, er lopen ook erop rond hoor, die dat mm. soort iets minder extreme opvattingen... ...maar ik dacht dat we hier in Nederland een aantal bischoppen hebben rondlopen... ...die het in ieder geval ten aanzien, het, ten aanzien van het principe over homorechten... ...volstrekt wereldwijd eens zijn dat die eigenlijk niet zouden moeten bestaan. Mm -hmm. En even En, en ja. daarnaast zijn er nog heel veel nuances denkbaar die ertussenin liggen, maar dan gaat het programma denk ik veel te lang uh, duren. <laughs> uh, dus ook dat is niet onverdeeld gunstig, zoals ook NGO's de neiging hebben om aan de ene kant heel erg hun eigen opvattingen op te leggen en aan de andere kant ook hele nuttige dingen doen. ...en uh, bijvoorbeeld het verbeteren van de gezondheidszorg... Mm -hmm. ...maar ook uh, lobbyachtige uh, activiteiten rondom... Uh, ...neem even de problemen van kinderarbeid, kindermishandeling, mm -hmm. weeskinderen. Uh, daar moet je in ieder geval naar NGO's kijken en niet naar de kerken... ...ten aanzien van het op de agenda zetten van, uh, van dat thema in heel veel ontwikkelingslanden. Goed, goed. Ik neem het wel aan hoor. Ook. <laughs> oh, dat ook. Dat heb je ook. Anders krijgen we weer slaande ruzie. Nee hoor. Oh, oh nee. nee, dat nee. Maar je ziet dus, en dat, eigenlijk geldt dat ook voor zo'n armoede. Nee. Minimum, met, minimum bad, Dat het helpen in heel concrete dingen, hè, zoals bakstenen bakken, nee. en zo is het in heel veel hulpverlening ook dat echt dat hele concrete eigenlijk altijd het beste werkt. Ja? Daar ben ik wel van overtuigd. Nee, maar tegelijkertijd ook. Want ja, ik heb natuurlijk altijd mijn hele leven in een universiteit uh, gewerkt. En uh, meegeholpen aan het versterken van universiteiten in ontwikkelingslanden, dat is ook nodig. Als je niet wetenschappelijk onderzoek doet hoe je eigen samenleving functioneert en hoe dat verbeterd kan worden op een meer abstract niveau. Uh, dan ben je daar, en dat is dus een van de lessen van dat verhaal... dat we met die man uit Brussel uh, aan het schrijven zijn. Dan ben je afhankelijk van de kennis van anderen ja. uit het buitenland, ja. uit Europa. En daar hebben universiteiten in het verleden ja. ook een hele matige rol in gespeeld... dat ze zich daar onvoldoende van, uh, van bewust waren. Ja, ja. En Nederland als koloniale mogendheid, toen hebben we Indonesië achtergelaten. Ja. Nou, maar dan. ik neem aan, als, me, als jullie of wie dan ook dat gaat doen bij universiteiten, dat vind ik ook hetzelfde, vind ik ook een praktische ondersteuning, oh ja, maar op een ander niveau ik heb een, een, en een ik heb een, een zesman in Borneo uh, dat is ook zo'n zo zo levenslange missionaris die, uh, die, die uh, kan heel kritisch zijn op, op ontwikkelingshulp maar uh, hij zegt uh, als er hier geld naartoe komt uh, en het wordt geïnvesteerd in het onderwijs ben ik er altijd voor je woont zeker op Corvul Nee, nee je woont oh. niet op Korvel. Nee, nee, nee. Nee, nee, dat is een, iemand van, uh, van Ten Esche, Van, van Hoensbroek. Uh, wat noem je nou? Nesche? Ten Eschen? Ten Eschen. Ja, ja, ja, ja. Ik weet nee. niet wat het is. Jij ook niet? Daar durf ik me niet aan te wagen. Oh, wat? Nee, nou, maar uh, dat, dat, dat je t, stopt in het onderwijs... dat, dat je de mensen... Uh, dat, dat ze zich kunnen ontwikkelen, scholen... en uh, ja, dat is voor de ontwikkeling van een land. Zegt hij... Nee, maar, het beste wat er is. Maar ook voor individuen. Ja. Ik denk dat er het, het, het ook verder geen onderzoek naar te doen. Nee. Vraag elke ouder van arme kinderen, of arme ouders van kinderen... Uh, en als je nu geld hebt, waar ga je dat aan besteden? Nou, huisvesting is belangrijk, onderwijs van de kinderen is belangrijk. Waarom? Dat is de weg om te ontsnappen uit de armoede. Ja. Ja. Punt. Ja. Ja. Ja. Ja. En dus moet je het onderwijssysteem verbeteren. Naast ja. andere dingen... Maar in ieder geval dat, als je dat niet doet, is ook al het andere gedoemd uh, te mislukken. Want je moet mensen hebben die goed opgeleid zijn om de goede dingen te kunnen doen. Die van, van de, de Kovelseweg dacht jij aan een Leo Joosten? Nee, nee. Ja, want er is een kapucijn die heet toevallig ook Leo Joosten. Nee, dus nee, niet, nee. Uh... Mijn probleem is, we hadden het weekend een edetje met vrienden en opeens wist ik vijf namen van mensen van 50 jaar geleden met herinneringen. Ja. Maar voor de rest weet ik net hoe jullie heten. Ik ben zo slecht in namen. Ja, ja, ja. Die heeft jarenlang voor, voor hoe heet het, de capricijnen op, op Corfel in Borneo gezeten. En een aantal, ik heb samen met hem in een bestuur uh, gezeten een aantal jaren. Dus we reden dan samen op en neer. En op een gegeven moment begonnen de koppersnellers op Borneo weer koppen te snellen. Mm -hmm. Terwijl ze daar tachtig jaar inmiddels gewerkt hadden. Ja. En dachten, dat probleem mm. hebben wij toch wel nu opgelost. Mijn en dan sta je ook, als je dan uh, weg bent en nog wel contact onderhoudt... en je denkt van, oh god, nee toch. Mm -hmm. ja, ik ja. denk dat paters dan niet zullen zeggen, oh god, nee toch. Maar oh, iets wat in hun vakgebied ja. dan de manier is om dat <laughs> ja, ja, ja. te doen. Maar, en, dat, uh, en dat is natuurlijk ook een van de problemen van, ja. uh, van dit soort werk. Het is geen rechte lijn nee. uh, als verbetering. Uh, nee. De teleurstellingen zijn daar. Mm -hmm. uh, dat, en Die moet je ook inbouwen, maar probeer het te voorkomen... Nou. En vaak lukt dat, maar, uh, maar ook niet altijd. Nee. Ja, en, dus als je het over hoger onderwijs hebt, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk dat mensen de goede opleiding krijgen. Dus we halen er een aantal naar Nederland, in toenemende mate in het land zelf. Maar toch een stukje opleiding ook in, uh, in Nederland. Want hoger onderwijs, universiteiten zijn internationaal. Als je in een universiteit in een ontwikkelingsland werkt en je bent nooit in het buitenland geweest... en je hebt geen contact met internationale literatuur... Dan kun je geen goede opleiding hebben. En dus degene die je dan zelf opleidt... hebben ook geen goede opleiding. Ja. Dus daar moet je echt relatief heel dat veel geld in investeren. Ja, dat Dus dat moet internationaal zijn. Maar ja, dan zie je ook hoe moeilijk het is. Ik, bedoel, ik heb het over Oeganda. Wat verdienen mensen daar... als ze beginnen in de universiteit? Een half miljoen. Nou, dat klinkt heel indrukwekkend... maar dat is 150 euro in de maand. Hmm. Ja, daar kun je niet zo gek veel van. Als je dan de kans krijgt naar het buitenland uh, te gaan... Ja. om een opleiding te gaan volgen... dan zegt de universiteit... ja, dan moeten we jou een, een ander aannemen... dus wij dachten jou maar geen salaris meer te betalen. Hmm. Maar je hebt inmiddels een gezin. Ja, ja. Hoe ga je dat oplossen? Ja. Dus begin je allemaal baantjes uh, erbij te nemen... maar een deel van je tijd... en daarmee zie je dus een aantal mensen die de eindstreep niet halen. Is dat die individuen te verwijten? Soms wel. Maar als structureel probleem niet... Maar ja, dat zijn van die voorbeelden. Koppersnellers vind ik natuurlijk toch een iets tragischer mm. fenomeen. Maar mensen die vaak jarenlang zich heen gespannen hebben om die eindstreep te halen... ...en dat lukt dan niet. Dat, dat is ook niet makkelijk hoor. Ja ja, ja, ja, ja. Nee, dat is zeker niet makkelijk. Uh, wat is de, de meest uh, moderne, wat is de nieuwste term om ontwikkelingshulp te benoemen? Ja, we noemen het internationale samenwerking. Internationale maar, ja. samenwerking. Oh, ja. En zijn er nou nog dingen die jij ondanks je pensionering nog doet? Als vrijwilliger of als inspirator of als, nou noem het maar dan maar op. Nou ik, ik ben nog bezig, we zijn in, in Oeganda, waren we net gestart ja. met, uh, met onderzoek in, in de gezondheidszorg. Dus ook op dat microniveau, uh, de uh, verloskundige kant uh, ervan, wat, wat is een van de grote problemen. Er is een tijdje geleden ook een debat in de Volkskrant uh, over geweest, of in ieder geval een discussie. De ...ongelooflijk hoge kindersterfte... Ja. ...in heel veel ontwikkelingslanden. En een ingezonde briefschrijver... ...kreeg de ruimte om op te schrijven... ...ja, het was toch eigenlijk ook... ...daar kwam het... het ...samengevat op neer het was door me goed dat die kinderen doodgingen... ...want ze zouden toch geen perspectief... ...van een fatsoenlijk leven hebben. Oh ja. Dan denk ik, deze persoon moet de plekken opgehangen worden... ...maar ja, ik ben gelukkig... Dat doen we, we Jij het touwtje. Dat doen we in <laughs> teheran uh... Maar dus ons onderzoek is erop gericht... ...om niet... Uh, te zeggen als we nou drie keer zoveel uh, geld hebben dan kunnen we wel betere gezondheidszorg leveren ja, daar hoef je geen onderzoek naar te doen. dat is een open deur ja. maar kun je nu met de beschikbare middelen door geleerde lessen beter toe te passen mm -hmm. uh, het geld beter besteden en daardoor een beter gezondheidsresultaat behalen, niet zo spectaculair als wanneer je aanzienlijk meer geld dus we hebben en dat kan. Nou ja, ik hoorde een verhaal uh, onlangs over Addis Abeba... waar, waar uh, de inspanningen vooral erop gericht waren om, om wc's te bouwen uh, in, in, de, in de sloppenwijken. Want, want daar ontbrak elke uh, sanitaire voorziening. En dus, dus daar was een groot programma gaande van, van, uh, ja, van, van, van wc's, hè? toiletblokken. Nee, maar het is nog maar uh, iets meer dan 100 jaar geleden dat gebrek aan hygiëne de grootste doodsoorzaak in, in de stad als Amsterdam was. Ja, in Amsterdam. Ah, omdat dat, maar niet alleen in Amsterdam... ook in de, de grotere steden als de, de armere wijken van Utrecht of Rotterdam... waar mensen samenscholden in kleine huisjes zonder toiletten... zonder wasvoorzieningen met vuil water. Ja, en daar krijg je goden van, daar krijg je TB, daar krijg je mm -hmm. difterie. Mm -hmm. uh, en dat is op dat niveau ongeneeslijk. Ja. In die periode. Nu hebben we daar gelukkig... op een aantal punten... Mm -hmm. uh, de medicijnen voor, uh, die beginnen ook... geleidelijk aan meer betaalbaar uh, te worden. Maar in ontwikkelingslanden is dat precies... hetzelfde uh, nou. probleem. En, maar dat is met één element, want... Bedoel, als je een toilet hebt en je kunt je handen wassen... Uh, dan heb je toch nog steeds zeep nodig... en als je geen geld voor zeep hebt... Uh, dan kun je toch echt je handen niet goed schoon krijgen. Dus is dat probleem uh, nog steeds niet opgelost. En als je geen... Uh, ...rioolsystemen hebt die het vuil uh, weghalen. Ja, dat zijn zinkputten dan, hè? Nee, maar uh, als voorbeeld, ja, als ik voor... heb ooit een, uh, een evaluatie gedaan van, van een waterleidingbedrijf. Uh, uh, en dat was een van de, wat zij een vernieuwing vonden, was de slaan van waterputten. bij die waterputten wordt dan enigszins gecentraliseerd, uh, wordt uh, wat het water verkocht... Maar dat is in, was in de Soudaan en in de Soudaan heb je een hele lange droge periode, dan een hele korte, hele natte uh, periode. En dan stroomden al die putten over en omdat al het vuil gewoon op straat uh, lag, was echt letterlijk binnen 24 uur de helft van de bevolking ziek. Poo, ja, zeg. Dus dan moet je zo ongelooflijk veel investeren ja, ja. in waterleidingssysteem, mm. in rioolsysteem en in het gedrag van mensen. Ja. Uh, die dat dus niet Horen meer moeten doen. He, daar, daar word je ook wel eens hopeloos van. Nee, ja. van uh, houdt het nou nooit op? Het, ja. De oplossing is toch zo simpel, ja. namelijk dit. Gewoon een, een hele uitgekristalliseerde technische voorziening die iedereen weet hoe die eruit ziet. En dan loopt er iemand rond die moet uitrekenen wat het kost om een waterleidingssysteem aan, uh, aan te leggen. Ja. Toen zal ik nog hier in de commissie financiën, dus ik zei, nou jongen, dat is heel simpel. Dat is een gulden per, per kubieke meter. Ja klaar en dat kunnen die mensen hier niet betalen dus in plaats van je nou te concentreren wat het kost, want dit is ongeveer wat het kost ga je dan ook concentreren hoe dat betaald kan worden mm. want mensen kunnen geen gulden voor een kubieke meter uh, schoon water betalen zouden het wel willen, maar met 150 dollar in de maand heb je daar geen halve dollar uh, voor beschikbaar en je hebt echt wel wat meer dan een kubieke meter uh, in de maand nodig. Ja. dus dat is onbetaalbaar ja. voor arme mensen mm. en dan heb je dus ...het armoedeprobleem... Uh, ...heel dicht uh, bij huis... Ja. ...dat belemmert je in heel veel keuzes... ...waar mensen heus wel van weten... ...dat ze die keuzes zouden moeten maken... ...maar waar ja. niks is... Ja. Uh, ...daar houdt de ratio de zijn, op... Echt. ...en dan ga je dus erop richten om... ...te proberen dat inkomen... ...op de meest rare manieren wat... Uh, ...te vergroten... Ja. Uh, ...om die andere dingen te kunnen doen... Ja. ...zoals onderwijs. Ja. Juist, hebben we een goede... Uh, ...nieuwe minister van... Uh, ...ontwikkelings- internationale samenwerking. Mag ik sceptisch zijn? Ja, dat mag je. Ja, want ja. jij hebt daar wel een oordeel over? Ja, want hij wil sceptisch zijn. Dan heeft hij. <laughs> nou, ik ken haar nog... Uh, ...uit de tijd dat ze bij Coordate werkte. Coordate is een NGO. Ja. Een, ook nog een katholieke NGO... ...om ja. jou een plezier uh, te doen. Dankjewel, plezier. Uh, maar ik denk dat zij een onvoldoende krachtige persoonlijkheid is... Ah, ...in ja. een tijd waar... Er aan de ene kant heel veel druk uh, op staat, omdat dat gezien wordt, bijvoorbeeld vanuit de VVD. Het spijt me dat ik het zeggen moet, uh, om gewoon maar rukzichtloos het bedrag te verlagen. Mm -hmm. uh, je in een krachtenspel terechtkomt waar kwaliteit heel belangrijk is en verschillende beleidsterreinen in elkaar uh, overgaan. En dan moet je een type als Pronk. Niet Pronk zelf, dat, zo de bedoel ik dat niet, pronk. maar iemand die zegt er is een onderhandelingstafel en er moet heel veel geregeld worden aan de beleidsterreinen die naast elkaar staan en die bij elkaar gebracht uh, moeten worden. Omdat handel, investeringen, internationale kapitaalstromen, hulpvoorzieningen, uh, particuliere organisaties, dat grijpt allemaal op elkaar in. En daar moet je op de een of de andere manier een mechanisme voor krijgen dat dat elkaar versterkt in plaats van elkaar in de weg zitten. Ja, want uh, de gedachte nee, ik denk is dat nou, je gelijk we, moet, we moeten goed. er zelf ook beter van worden. Natuurlijk. Ja, ja. Oh, dat, dat accepteer je ook wel. Ja, maar dat, dat is ook al 500 jaar. Ja, ja. <laughs> Oh, oh, dat is ook al 500 jaar. Niks nieuws onder de zon. Nou, wij maar gaan het... kom naar de Hof van Holland. En dan ja. zal ik dat wat langer uitleggen. Uh, in Hof van Holland, de laatste woensdag van de maand. Welke maand is dat dan? Februari. februari. De laatste woensdag van de maand, februari, komt Gerard de Groot uitleggen. Hoe het sinds 300, 400, 500 jaar zit met uh, onze internationale ontwikkelingssamenwerking. Nou, dit was Goldse Kringen. Wij uh, danken Trik Vissers en Gerard de Groot voor hun uh, aanwezigheid hier in de kring. Veel succes met, uh, met jullie activiteiten allemaal. En dit was Scholse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.